Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van vijf uur. de Benitsky met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft vanmiddag een vijfde terreurverdachte opgepakt. Details over de arrestatie en de verdachten zijn niet bekendgemaakt. Vanochtend werden al vier anderen gearresteerd. Dat zijn mannen van tussen de 20 en 30 jaar met een niet-westerse achtergrond. Zeker één van hen komt uit Syrië. De vier verdachten zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Welke plannen ze precies hadden, is nog onduidelijk. Uit de Oostvaardersplassen zijn afgelopen zomer zeven koninkpaarden en een hekrund gestolen. Staatsbosbeheer bevestigt de diefstal van de grote grazers na berichtgeving door de humanistische omroep. Volgens Staatsbosbeheer gaat het om jonge dieren die niet zonder hun moeder kunnen. Over de grote grazers in de Oostvaardersplassen is al tijden veel te doen omdat er te weinig voedsel voor ze is, worden de koninkpaarden naar een ander gebied verplaatst. Zo'n 1800 edelherten worden afgeschoten. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft een protest van demonstranten met gele hesjes verboden. Vanmiddag liepen er zo'n 150 betogers door het centrum van de stad. Er werd gegooid met vuurwerk, rookbommen en terrasmeubilair. De politie greep in toen betogers naar het stadhuis wilden lopen en heeft acht mensen opgepakt. Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de NK-afstanden in Heerenveen... voor de derde keer de nationale titel veroverd op de 1500 meter. Het zilver was voor Patrick Roest en het brons voor Thomas Krol. Ze hebben zich daardoor geplaatst voor de WK-afstanden. Bij de vrouwen won Janine Smit de 1500 meter... Letitia de Jong werd tweede en Jutta Leerdam derde. Het weer vooral in het noorden en oosten kan het regenen. Het waait ook flink. Vanavond wordt het droog en koelt het af tot ongeveer 6 graden.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 Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees ervoor. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu! Entertainment for you. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir, Lady Marmalade en La Belle. En dat allemaal hier vanaf de tolweg, Tina. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer, ondergetekende Fred Heij, bij ZFM Entertainment for You. Tot de van 7 uur. En we gaan lekker verder met Bruno Mars. En hij heeft het over granaten. Nou, dat komt er binnenkort weer aan, hè? Easy go, easy go. that's just how you live. All oh, take, take, take it all. But you never give, should know.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 You are yeah, you smile in my face, no rip the brakes out my car. Gave you all had and you tossed it in the trash. You tossed it in Ja, dat was hij dan. Bruno Mars en uh, a Grenade. En dat allemaal, uh, ja, voor het, uh, voor het uh, nieuwe jaar natuurlijk. Even kijken hoor. Ja, ik ben eventjes wat aan het, uh, aan het doen. En het werkt uh, uh, uh, niet, niet, niet, niet. Zo, zo. ja, die wel. Oké, okay. nou, we gaan lekker verder met uh, Love the way you lie van Eminem en uh, Rihanna natuurlijk. En dat allemaal hier vanaf de tolweg, Tina.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 She's loving maybe I Rihanna, en we gaan lekker verder met. De, ja, hoe heet hij ook alweer? Ja, de stylist van het zuiden. Luister maar, Rodondes. We hebben het over waar ben je nou? Ik weet het niet, maar ik ben hier. Tot de is van 7 uur. Bij me Die mooie tijd was Zo apart Ga jij straks heel ver weg Ja, dat was hij dan. Waar ben je nou? Roy Donnes, de de is uit het zuiden. En uh, ja, ik neem u even mee terug naar 1994. Matthias Rijn. En uh, heb het over verdomd. Ik liep dicht. Ik zie je door die straßen bis nach mitternacht. Ik heb dat vroeger ook gern gemacht. Ik brauche je. Dafür ik.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 Ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt nichts oder nicht. Ich passte nicht in deiner heilige Welt, doch die und du es, was mir jetzt fehlt, ich glaubte einfach nicht gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an verloren. Es klingelt, klingelt, aber nicht, wir Du so braucht doch niemand niemand sagt glaub wow. Und ich denk für schon wieder nur an dich Verdammt, Ich lieb dich Ich lieb dich nicht Aber am dich Matthias Ruim was dit, Verdammt, ich lieb dich en wij gaan verder met gierd Robin en Robin gierd Hey, everybody get up. Oh. Uh -huh.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 Take Me To Church, vanaf de tolweg, Tina. En dat allemaal op die 106,9, 104,5 En dat allemaal op de kabel. En natuurlijk ook op tv-tekst. We gaan lekker verder met een gouden oude van Elvis Presley. En It Hurts Me, It Hurts Me. It hurts me to see him treat you the way that he does. It hurts me to see you sit and cry. Your eyes. The whole town was talking. I've heard people saying. Was dit en uh, it hurts me? En yeah. ja, soms doet de computer rare dingen, maar het blijven natuurlijk computers. Uh, we gaan eventjes terug uh, in de tijd met Aqua en back to the 80s. De 80 van Aqua. En we gaan lekker verder met Barry White... en Enough of Your Love, Babe. I've heard people say that... too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. we've loved... and we've shared love and made love... Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.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 was hij dan die hele grote man met die bronzen stem. Barry White, en Kent get of your love, babe. En uh, ja, zoals beloofd, uh, ja, bij de eerdere collega's in de uitzending, zou ik iemand gaan bellen. En uh, dit, is, uh, uh, dit is ook gebeurd eigenlijk. Michael. Hey, hey, hey nou, uh, goedemiddag. En? Middag nog, ja. ja. <laughs> goedemiddag. Goedemiddag. Hey, uh, ja, nou ja, uh, allereerst, uh, ja, hoe is het met jou? Uh, uh, want, uh, ja, we bellen natuurlijk voor je nieuwe single. Ja, absoluut. Nee, maar met mij gaat alles lekker. We natuurlijk mooie dagen gehad. We zijn met ja. kerst lekker even naar Antwerpen geweest. Een prachtig mooie stad. Oké, okay, naar, de, naar de kerstje of, uh, of tenminste de kerstmarkt? Nou, ja, ja, een aantal kerstmarkten. En uh, gewoon ja, genieten van, van de mooie stad. Want dat, dat, dat is het, absoluut. Ja. ja. Nou ja. En, nou ja, voor de rest lekker eten natuurlijk. Denk ik zoals de meesten. Heel veel. En, uh, een klein borreltje, klein borreltje, dat mag dan hè. Ja, ja, ja er, er kon niet meer bij waarschijnlijk. <laughs> nee, helemaal vol, helemaal vol. Nee, maar gewoon genieten in het samen zijn en het is uh, ja, gewoon een mooie tijd van het jaar eigenlijk. Ja. En um, ja, waar ik ook nog steeds van geniet is natuurlijk alle aandacht uh, voor, uh, voor en omtrent uh, ja, mijn nieuwe nummer inderdaad. Ja, ja, ja. ja en dat is uh, geworden mijn stoutste dromen. Ja. ja. Ja, ik kwam via een wederzijdse kennis uh, in, uh, in Groningen kwam ik in contact met uh, Henny Thijssen. Ja. En ik moet zeggen, echt een uh, ja hele, hele lieve man, verzorgende man. Ik kreeg ja, gelijk ja. een kopje koffie bij hem thuis en broodjes had hij klaar ja, Dat is een, een fijne kerel. Absoluut, ja. ja en ja, niet te vergeten, hij heeft natuurlijk uh, fantastische hits geschreven voor uh, André Hazes Senior. Ja, klopt. Maar ook uh, natuurlijk de twee grootste hits van Tino Martin, die zijn van uh, zijn hand. Ja, klopt. Dus ja, ik vond het wel heel leuk dat hij een nummer voor mij wilde schrijven. En uh, nou, we waren zo bezig en toen zei hij van, goh, wat, wat, wat, wat wil je? Welke richting wil je op? En uiteindelijk zei hij daarna, nou, dan moeten we eigenlijk naar Edwin van Hoevelaak. Nou, dat is natuurlijk ook geen kleine jongen. Nee, nee, nee, die kennen we ook uh, allemaal. Ja, nou ja, eerlijk gezegd probeer ik al eerder bij Edwin terecht te komen. Maar die man, die heeft gewoon veel te druk. Ja. Maar doordat je dan met Henny Thijsen weer in contact bent... weet hij toch weer een andere deur te openen. Ja, klopt. En uh, zo zijn we in de studio gewoon bij Edwin van Hoeverlaak uh, in Holten. Dus dat was een stukje rij voor mij. Ja. Maar echt hartstikke leuk. Uh, echt goed. Uh, leuke kerel ook, Edwin van Hoeverlaak. En ja, hij werkt natuurlijk met, uh, met de grootste, Jeroen van der Boom... Uh, uh, Andreas is uh, junior. Dus uh, ja, hij... Uh, deze mannen kennen natuurlijk wel de klappen van de zweep. Ja, ja, ja. Nou ja, en, uh, nou ja via die deur ben jij ook uh, daar terecht gekomen. Ja, En, en ja. Maar, maar uh, ja, hoe, hoe is het ontstaan eigenlijk, uh, de, de single zelf? Uh, had je zelf iets, uh, een idee? Of, of heb je nee, echt idee. alles aan dus, hun uh, overgelaten? Ja, in principe wel. Ik, ik heb echt uh, ja, met Hedy Thijs heb ik denk een halve middag bij hem thuis gezeten. Een prachtig klein... Een klein ja, schrijfruimte noem ik het maar. Waarop ja. al die platen aan de muur hangen. Van de, van de hits van Tino Martin en uh, André Hazes. Ja. Dus in, in die setting uh, zijn wij uh, lekker gaan zitten. Genieten van de koffie en een broodje. En uh, heel lang met hem gepraat. En, en ja, hoe hij bij de dummen kwam, weet ik ook niet. Maar het paste me als een jas. En nee. uh, toen hebben we, ja, de Edwin van Hoefelaak, die heeft de productie uh, gedaan en die heeft dus eigenlijk de instrumenten en ook dat, dat mooie tussenstuk uh, bedacht met de saxofoon. Ja, hey, want, uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe, hoe loopt die uh, single eigenlijk? Nou, ik, ik mag niet klagen. Hij loopt hartstikke lekker door. Uh, we hebben natuurlijk altijd te maken net de, rond, uh, rond de feestdagen en de kerst. Je krijgt dan een hele hoop van die kerstsingels. Nou, dat hebben we doorstaan. En uh, mijn inziens en verwachtingen is dat hij zeker januari nog mee gaat lopen. Uh, zeker uh, omstreken uh, Leiden en Utrecht. Uh, daar staat hij gewoon echt hoog in de, in de noteringen nog. En uh, ja, in, in, in Groningen en dergelijke loopt hij ook nog lekker mee. En, en nu heb ik jou weer aan de lijn. Ja, ja dat, dat helpt natuurlijk allemaal mee. Ja, tuurlijk. En, en uh, ja, ook op YouTube is hij te vinden... Ja, natuurlijk. Een mooie videoclip. En die ja. hebben we in de, de studio Holt hebben die, uh, ja, eigenlijk opgenomen. Ja. En het uh, was een beetje vreemd voor mijn, mijn cameraman. Want die had meestal zoiets in welke setting gaan we doen. Hij zegt, neem gewoon je camera mee en film wat we doen. Nou, je ziet ook heftige discussies met Henny Thijssen en met, met Edwin van Hoevelaak. Die zegt, hop, we moeten weer aan het werk. Ja. En dat, ik wilde gewoon ook de, de, de mensen thuis in ja. de fans laten zien. Ja, een soort, een soort, het, uh, ja, in een soort het, van real life, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Ja. Hey, en uh, ja, wat, wat kunnen wij... Leg er wel wat nieuws op de plank. Uh, absoluut. Ja, ik heb een, een prachtig mooi nummer. Uh, uh, dit is voor mij geschreven door uh, uh, Dries Roefink. Ja. Dat is een heerlijke uptempo nummertje. Dus die gaan we april, mei gaan we die uh, uitbrengen. Ik moet nog naar de studio om hem in te zingen. Dus dat, dat gaan we ook nog doen. Ja. En uh, in september... Uh, ja, kom ik met echt een waanzinnig gaaf nummer. Uh, wat mensen nog niet echt van mij gewend zijn... Um, het, het is een beetje in het verlengde, maar, maar toch anders. En uh, die is geschreven door Bram Koning. Naam nou, Bram Koning schrijft ja, inmiddels ja. natuurlijk bijna alle liedjes ja. voor uh, Dreetje Hazers. Ja. Dus uh, ja, ik ben uh, heerlijk bezig en uh, ja, fantastisch. En ja... Zit, zit er nog iets, iets leuks aan te komen waarvan we zeggen: van nou hé, een, een, een spectaculaire optreden ergens? Of, uh... Nou ja, kijk, de, de, de maand januari is voor mij erg druk. Ik heb twaalf optreden ontstaan waar, waarmee ik 1 januari en Wormer Veren gelijk begin. Ja. Uh, 5 januari sta ik alweer in, in Hartje Amsterdam ja, en zo gaat dat door. En het door. Het zijn besloten is... feesten of uh, zijn dat uh... gewoon uh, studio, of, uh, studio, ja, studio opnames, misschien ook. Maar... Nee, nee echt, echt open optredens, natuurlijk ook wat besloten dingen, maar ook open optredens... ...waardoor dus uh, de fans en, en mensen die, die het gewoon leuk en gezellig vinden, lekker naartoe kunnen komen. Ja. En dat, dat vind ik wel leuk. Ik krijg ook steeds meer openbare optredens, waardoor ik dus echt de mensen kan, kan ontmoeten. Ja, sta je nog in uh, de Oudan Festival Permanent? Of? Nee, nee, daar ben ik nog niet uh, voor benaderd. Dus uh, wat op zich wel apart is, want ik sta vaak wel op de Jordaanfestivalen in Amsterdam zelf. Ja. Maar uh, ja, het parlement is ook vaak wel een, een vaste kliek waar de vaste mensen dan weer staan. En dat, dat is altijd wel jammer. Je ziet toch vaak dezelfde gezichten weer. Ja, ja, ja zo nu en dan zit er toch wel een ander gezicht bij. Maar ik, ja, ik had uh, gehoopt dat je er zou zitten. Ja, dat had ik hartstikke leuk gevonden, ja. absoluut. Ja, wie weet bij deze... Ja, ja, misschien ja. vaker mijn hoofd uh, in het laten zien daar op, uh, op de Koemark. Ja, ja, wie zal het zeggen. Ja, ja dat, dat werkt dan vaak wel, hè. Als ja, je ja, ja. Toch, uh, je hoofd wil laat zien en dan, oh ja, oh ja, we kunnen jou ook wel vragen. Ja, dus het ja. is wel uh, apart. een aparte wereld. Nou ja, het is, ja, sowieso. Ik bedoel, hè, ik, ik heb uh, zangers hier gehad en, nou ja, die zijn nu uh, inmiddels zanger af. Die zijn gewoon gestopt ja. met het vak. Ja. Ja, dan denk ik van, ja... Uh, He, heb je zoveel moeite uh, geïnvesteerd eigenlijk. En, en, en ook uh, ja, de mensen ontmoet uh, die jij uh, net opgenoemd hebt. Ja, ja, ja. En dan stoppen ze daarna als, alsnog. Ja, ja, het is heel, ja, het blijft een heel apart vak. Ja. Uh, daarom probeer ik toch echt wel met twee singles per jaar te komen. Om, om juist te laten zien dat ik geen eendagsvlieg ben. Dat ik er echt voor wil gaan ook. Uh, want ja, dat ben je denk ik toch ook naar je fans verplicht. Maar zeker ook naar de dj's die de moeite nemen om tijd in jou te investeren. Ja, ja. Want net wat je zegt. Hè? Twee singles per, per jaar. Uh, 2017 was mama. En uh, ja. hij weet je wel. Ja. Ja, en dan 2018 is het eigenlijk... Uh, het is jouw lach en nu mijn stoutste dromen. Ja, klopt. Nou ja, en, en voor 2019 liggen ze alweer op de plank. Dus ja, we ja, ja. lekker door. Ja. Nee, Oké, okay. en uh, ga je nog iets, uh, iets doen aan een album? Of uh, ga je nog ja, iets uh, jubileum? Ja, uh, nou, rond september zou ik heel graag een album uitbrengen... Met, met de nummers die ik al heb uitgebracht... en nog een aantal nieuwe werken we? ja. die, ik, uh, die ik heb liggen. Uh, ja, dat zou toch wel iets zijn wat ik, uh, ja, wat, wat ik heel gaaf zou vinden. Ah, oké. Okay. Nou ja, uh, zit er nog uh, iets van een jubileum uh, in? Uh, nou ja, nee, nee, dat, dat niet echt, nee. nee. Dat uh, duurt nog even? Ja, ja, ja, ja. Kijk, 2016 heb ik mijn eerste single uitgebracht. Alleen ik zing natuurlijk al vele malen langer. Ja, nou ja, maar ja vandaar. ligt ergens mijn jubileum, dat vind ik altijd moeilijk. Mm, ja, ja, ja, nou ja, ik bedoel, hè, vanaf de dag dat je eigenlijk bent gaan zingen, het vak ingerold bent, uh, uh, ja... Zou ja, ik beetje, zeggen, van, in principe zou je dat mee moeten tellen natuurlijk. Ja, ja dat is waar, ja. Ja, nee, het is, uh, ja ze tellen toch mee die jaren. Ja, zeker weten. Ja, mijn eerste optreden was ooit op een uh, privéfeestje ergens in Aardenhout. Dus dat was heel apart. Ja, nou, en dus, met is, om en hier naast de deur. Eerst, uh, ja, ja nee, <laughs> dat is, wat doe ik hier? Jullie kunnen beter een cd'tje opzetten. Maar uh, nou ja, een aantal liedjes later gingen alle stropdassen af en mensen op de tafel. Dus dat was wel een heel, heel leuk eerste optreden. Dat ja. geet je ook nooit meer. Nee, nou ja, ik, uh, ik, ik zou zeggen, uh, ja, we gaan hem zo even draaien voor het nieuws van 6 uur. Even ja, gek. Ja, ik, uh, ik hoop jou uh, bij je uh, volgende single of eventueel de album, ja, eigenlijk weer hier uh, in de studio te zien. Ja, ja, voor mij Lijkt het wel is het wel leuk. Vindt, dus dat uh, is altijd gezellig bij jullie, dus altijd goed. Even lekker een bak koffie. Ja, absoluut. Achterin het keukentje. Zo is het. En dan uh, ja. even een bril aanmeten. Ja, we doen alles tegelijk gelassen. <laughs> ja, toch? <laughs> <laughs> Absoluut. Oké. Okay. hey Michael. Ik, ik zou zeggen, ja. Bij, vanaf deze kant natuurlijk een hele fijne jaarwisseling. Hetzelfde? Ja, dankjewel. En um, ja, heel goed weekend. En we gaan ja. nou lekker draaien. Hartstikke goed. Dankjewel alvast hey Michael. De groetjes. Joe. Hoi, hoi. Dank je. Hoi, hoi, hoi. Hoi. Michael Noben en mijn stoutste dromen. Can't zie sí. Zo, so, dat was hij dan, Michael Nobe. En in mijn stoutste dromen... we gaan uh, lekker verder met de gouden oude van de Time Bennets En zij hebben het over... Ja, uh, yeah, I'm specialized in you. Ik ben dit en ik specialized in you. En uh, ja, we gaan lekker naar het nieuws van 6 uur toe. En dat doen we met uh, Queen and Love of My Life. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zo, 2 uur Entertainment for You. Tot de komst van 7 uur. Tot zo.